10 uur. De Radio 1 Sportzomer. Thijs van den Brink en Willemijn Veenhoven. Goedemorgen, hartelijk welkom bij de Radio 1 Sportzomer. Zoals u inmiddels misschien al weet, tot 12 augustus elke dag op deze zender. Met dit uur plastic soep, wat doen we eraan? En waak voor de privacy van middelbare scholieren. En ook dit uur de oranje soep vanuit de Sterrenwijk in Utrecht. Zijn ze daar al bijgekomen van het turbulente voetbalweekend? Maar eerst het NOS nieuws met Lieselot Thomas. De Europese beurzen zijn geopend met flinke winsten na de aankondiging van dit weekend dat Spanje Europese steun krijgt voor zijn banken. De beurs in Madrid stond drie kwartier na opening, zo'n 4% in de plus. De Amsterdamse AEX-index bijna 2%, net als de beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt. Zaterdag werd bekendgemaakt dat Spanje tot 100 miljard euro mag lenen van de Europese noodfondsen om een ondergang van de Spaanse bankensector te voorkomen. Het is nu voor Spanje ook weer goedkoper om geld te lenen. De Russische politie heeft vanochtend huiszoeking gedaan bij tien tegenstanders van president Poetin. Ze worden volgens de autoriteiten verdacht van het aanzetten tot massale ordeverstoringen bij een demonstratie vorige maand. De Russische oppositie wil morgen een grote betoging houden... naar aanleiding van de nieuwe demonstratiewet... waarin het recht op betogen fors wordt beperkt. Zo worden de boetes voor het deelnemen aan een illegaal protest verhoogd... van 50 naar 7300 euro. De organisator van een illegale betoging kan een boete krijgen... van bijna 25.000 euro.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 De eerste EK-wedstrijd van Nederland zaterdagavond tegen Denemarken is door 9,8 miljoen mensen bekeken, blijkt uit cijfers van kijk- en luisteronderzoek. De wedstrijd trok meer kijkers dan de eerste wedstrijd van Nederland op het WK van twee jaar geleden, maar dat duel was op een doordeweekse dag. Van de kijkers zagen 8,6 miljoen mensen de wedstrijd thuis of bij anderen in huis. 1,2 miljoen mensen keken in een café, op een plein of op het werk. De halve finale van het Nederlands elftal tegen Uruguay op het WK in 2010... blijft de beste bekeken wedstrijd ooit. Daarna keken 12,3 miljoen mensen. Het weer bewolkt met vanochtend lichte regen. In de loop van de dag overgaand in buien met kans op onweer en plaatselijk veel neerslag. Het wordt een graad of 19. Morgen ongeveer hetzelfde weer als vandaag. De rest van de week licht wisselvallig en na woensdag wordt het wat warmer. AMB Verkeersinformatie. Op de Ring A10 West richting Watergraafsmeer staat tussen Westport en Knooppunt de Nieuwe Meer 5 kilometer. komt door een ongeluk, er zijn twee rijstroken dicht. A50 Arnhem richting Oost tussen Heter en het knooppunt Valburg 3 kilometer. En de N57 Auto richting Middelburg, daar is tussen Middelburg Noord en Damport is de weg dicht. Daar ligt water op de weg en daar hebben ze een lek in het aquaduct ontdekt. U kunt omrijden via de U31. En de N69 neerpelt richting Eindhoven. Tussen Leende en Dommelen is in beide richtingen dicht. En Rijkswaterstaat verwacht dat de weg rond drie uur weer open is. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Alweer de vierde dag voor het EK voetbal en dus ook van de Radio 1 Sportzomer Met een mooie mix van nieuws en sport. Hier aan tafel dit uur Ries Mentink, initiatiefnemer van de Zero Plastic Week. Zometeen uitgebreid wat dat is, maar nu even eerst plastic soep. Dat staat voor vervuiling. Valt er in dat opzicht ook iets te zeggen over het EK voetbal in Polen en Oekraïne? Of zijn dat echt schone toernooien? Um, zover hoe schoon een to uh, toernooien zijn, dat zou ik niet durven zeggen. En dat is natuurlijk ook een ander onderwerp. Maar wel het uh, plastic gebruik, wat daar natuurlijk gebruikt wordt, dat kan natuurlijk een stuk duurzaam. Ook de gast bij ons is Sander Boon. Hij is auteur van De Geldbubbel. Met u gaan we praten over de miljardensteun aan Spaanse banken. Goedemorgen, hartelijk welkom. Is de eurozone dit weekend nou uh, dichterbij een oplossing van de financiële crisis gekomen, volgens u? Het is uh, een, uh, een, een nieuw traject uh, waar weer een volgende stap gaat komen. Het is uh, kick the can upstairs. U luistert naar Radio 1 Sportzomer met Willemijn Dreenhoven en Thijs van der Brink. In Moskou heeft de politie huiszoekingen verricht bij diverse oppositieleiders. De huiszoekingen hadden te maken met een onderzoek naar geweld tegen de politie. Maar morgen wordt ook een grote demonstratie gehouden in de Russische hoofdstad. Correspondent Geert Grootkoelkamp in Rusland, goedemorgen... Invallen bij oppositieleiders in combinatie met de demonstratie morgen. Is dat toevallig? Uh, nou, het kan helaas geen toeval zijn. Uh, de, de algemene opvatting hier, althans onder de oppositie, is dat het uh, duidelijk bedoeld is als een signaal aan die oppositie uh, en aan alle mensen die uh, misschien van zins waren om deel te nemen aan die uh, demonstratie voor morgen, uh, dat ze zich al zeker moeten bedenken. Uh, die, die, de arrestaties van uh, vanaf die huiszoekingen van de grond hebben te maken met een demonstratie van 6 mei. Uh, die gedeeltelijk is uitgelopen op rellen. En ja, als er uh, uh, uh, bepaalde klachten waren ten aanzien van uh, de leiders van die demonstratie, dan hadden ze dat in de afgelopen maand wel eerder kunnen doen en niet aan de vooravond van die nieuwe grote demonstratie. Dus van toeval kan haast geen sprake zijn. Nee. Welke oppositieleden kregen te maken met de huiszoekingen? Nou, het gaat uh, om meer dan tien mensen naar geluid. Uh, maar onder hen zijn een aantal bekende namen. Dat zijn de mensen die uh, stevig deelnemen aan de, de grote demonstraties tegen het bewind van Poetin van het afgelopen half jaar. Dat is uh, Sergei Udarsov, een bekende activist, uh, Ilya Yashin uh, en ook de bekende... Uh, Blogger Alexei Navarny, zo'n klokkenluider, iemand die al uh, jarenlang campagne voert tegen corruptie, ook een heel actieve uh, jonge man. Uh, bij hem zijn ze vanochtend uh, voor het eerst binnengevallen en uh, ze hebben daar alles overhoop gehaald. Bij hem thuis zegt hij: ze hebben zelfs een, uh, een t-shirt meegenomen waarop staat dat de partij van president Poetin, uh, Verenigd Rusland, een partij van dieven en oplichters is. Dus uh, ja, men maakt er toch wel wat uh, vrolijkheid over. Ja. Vorige week is er een wet ingegaan die demonstreren zonder toestemming heel gevaarlijk maakt. Hebben de invallen van vanmorgen daar iets mee te maken, denk je? Uh, nou, het, die, die wet is uh, een paar dagen geleden getekend, ook door, door president Poetin, is gepubliceerd, is dus nu van kracht. Aan de vooravond van die nieuwe grote demonstratie. En het parlement heeft er alles aan gedaan tot diep in de om ervoor te zorgen dat die wet inderdaad voor die demonstratie van kracht, er zou zijn. Dat betekent dat, dat wel degelijk men kennelijk bang is voor die grote uh, activiteit uh, dat er weer tienduizenden mensen de straat opgaan. Uh, en daarom kan het haast geen toeval zijn dat ook ja, die, die, die, die acties van vandaag daarmee te maken hebben. Oké, okay, Geert Grootkoelkamp, dankjewel. Een week lang plastic vermijden. Nou, vooral deze eerste week van het EK lijkt me dat een lastige opgave. Geen dus uit een plastic bekertje, geen oranje vlaggetjes of een van die andere leuke accessoires. Toch hebben zo'n duizend Nederlanders zich deze week voorgenomen plastic aankopen, maar even niet te doen. Om aandacht te vragen voor de problemen die verpakkingsproducten en kunststoffen veroorzaken. Aangeschoven Ries Mentink, initiatiefnemer maar goeiemorgen. Goedemorgen. Um, jullie initiatief wordt gesteund door Greenpeace, dat klopt hè? Klopt inderdaad, ja. ja en even voor we over gaan hebben waarom dat allemaal uh, precies moet, uh, deze week ook, en, en wat dat voor effect heeft... Ik zat even te denken, als ik geen plastic had mogen kopen... dan zat ik afgelopen zaterdag zonder. Ik heb allemaal een hele rijen met allerlei armbandjes. Ik heb met zo'n leuk rateltje. Dat was maar een saaie geweest. Dat is een hele uitdaging, inderdaad. Ja. Maar het kan aan de ene kant een saaie zijn... maar aan de andere kant gebruiken we met kerst en met Pasen... slaan we ook onze spullen weer op zolder op. En ik denk, we hebben EK's, we hebben Olympische Spelen, we hebben Koninginnedag... Ik neem aan dat de meeste mensen toch gewoon een doos met grondje spullen... nog op school willen staan. <laughs> er kan, kan altijd, kan altijd gewoon meer bewaren. bij. Hey, ik bewaar alles, maar er kan altijd meer bij. Er kan altijd meer bij, maar dat is dus inderdaad ook het probleem... wat wij uh, ook hiermee aan de kaart willen brengen. Dat er heel veel... Um, overbollig, overbodig hm. en overtollig plastic gebruikt wordt. Ja, want het is een probleem. Iedereen kent dat wel, die verhalen over de plastic soep... die ergens ter grootte van Noord-Amerika, geloof ik, ergens ja, rond. Ja, de grootte van Frankrijk, Frankrijk... Spanje en Portugal samen. En dat is de eentje. En er zijn er, als het goed is, nog vijf. En wat is plastic dat precies, soepen? plastic soep? Een plastic soep is waar al het plastic wat in onze oceanen terechtkomt... Um, zich verzamelt. Dus het komt automatisch soep, bij elkaar? Ja, je hebt natuurlijk de stromingen in de oceanen, dus uiteindelijk komt al dat plastic samen in één, en in dit geval zelfs vijf verschillende plekken in ja. de oceanen. En dat ligt daar en dat is schadelijk voor het milieu, neem ik aan, voor Absoluut. de vissen, ja. voor van alles en nog wat. Ja, nou voornamelijk voor de vissen, want het breekt natuurlijk, het plastic breekt wel af, maar het breekt zo klein af dat de vissen niet meer kunnen zien wat plankton is. En wat het plastic is. Dus die eten plastic? Ja, er zijn zelfs onderzoeken gedaan... dat er in een gebied meer plastic in de oceaan zich bevindt dan plankton. Ja. Nou, dat moet niet zeggen jullie en daarom een actie. En dan denk ik, ja, ik weet niet hoor... maar in zo'n EK-week lijkt me toch niet zo handig. Ja, het is een hele goede timing inderdaad. We hebben... Um... Deze, dit project is ook opgezet uh, door middel van een traineeship met Verbeterde Wereld, Stichting Verbeterde Wereld. Waar we in vier maanden een project op zetten. Uh, die, dat traineeship loopt af aan het einde van deze maand. We hebben deze week daarvoor gekozen, zodat hij voor die. Uh, voor die afronding van het traineeship viel. Daar viel inderdaad ook het EK bij in. En we hebben onze koppen bij elkaar gestoken van... nou, dat wordt wel een extra uitdaging voor veel mensen die ook het EK willen vieren. Ja. En we hebben toch besloten om ermee door te gaan. Want het is inderdaad een uitdaging, los van het EK of niet. Met het EK erbij wordt het nog meer een uitdaging... worden mensen nog meer bewust hoeveel plastic we eigenlijk gebruiken. Ben je niet net te laat dat je dat niet twee weken geleden moeten doen... om te voorkomen dat Willemijn al die bandjes had gekocht? Dat is nou, nu ja. gebeurd. Dat klopt inderdaad. Wij, uh, wij zijn live gegaan uh, begin mei. Met de website, via social media, et cetera. Zijn het gaan verspreiden. Heel veel, het merendeel van die mensen heeft zich dus ook al dik voor het EK aangemeld. En heeft dus ook de tijd kunnen nemen van: goh, hoe ga ik dat nou aanpakken tijdens een EK? Wat heb ik nog oranje liggen? Hmm. Ik neem aan dat je zelf ook meedoet. Met, met de uitdaging? Ja? ja, absoluut. Ja, lijkt me wel. Ja. En het lijkt mij nog best wel lastig. Want ik zat zo gisteren even te denken, toen keek ik mijn huis rond... dacht ik, ja, de tomaten die ik koop zitten ook in een plasticje. En als ik uh, mijn brood, ja, ik weet niet hoe jij een heel verkoren wil kopen... maar moet ik dan al die allemaal los in mijn tas laten vallen? Nou, je kunt, het, zijn, het leuke van dit is, is dat mensen bewust worden... van inderdaad hoe moeilijk het is, want het is echt een hele uitdaging. Maar ook hoeveel alternatieven er eigenlijk zijn... en hoe makkelijk je veel plastic kan vermijden. Bijvoorbeeld naar je lokale bakken gaan... En met je lokale bakken afspreken dat je je eigen broodzak meeneemt. Of je eigen broodtrommel. En <laughs> dus zo gewoon eentje die je al 16 keer hebt gebruikt, nog een keer gebruiken. Nee, je hebt natuurlijk van die hele mooie metalen broodtrommels die je gewoon mee kan nemen. En daar kan je brood ook in. Ah, ja. met, je brood, met je metalen met je broodtrommel de in je tas naar de bakker. <laughs> in de tas naar de bakker. Maar, dat is, ja maar Ries, dit, dit klinkt heel leuk, maar dat gaat toch niemand doen? Nou, het mooie is dat wij, sinds wij begonnen zijn... we vragen natuurlijk ook mensen om hun eigen tips en trucs. Er zijn mensen die dit al eerder hebben gedaan... of ja. die uitdaging al eerder uit, uit aangaan... en die delen dit soort tips en trucs ook met ons. En een van de tips is, neem je stale een broodtrommel... van de tip is, neem je eigen broodtrommel mee naar de bakken. Ja, ik zou, zeggen, ik zou koop, zeggen, koop gewoon een brood en snij thuis... Of bak je handig, eigen brood ook hartstikke lekker. Maar dan doe je ja. we hem wel los in je tas. Ja, nou ja dan, dat is iets makkelijker los in je tas. Lijkt me ook niet heel fris. Nee, nee. nee dat, lijkt, dat lijkt mij ook niet lekker. Ik zou ah. zeggen: van goh, papieren zakken. Bij heel veel bakkers, of op de markt inderdaad, ja. heb je ook vaak dat het brood in papier is verpakt. Nou, jij zegt, uh, er zijn echt wel mogelijkheden. Ja. Uh, er doen dus deze week duizend Nederlanders aan mee. 1300 en inmiddels. Toen, uh, Kijk eens gingen. aan. Um, dat, is, dat is heel leuk en ik vind, ik vind het ook een aardig initiatief. Maar dat zijn niet heel erg veel mensen. Nee, dat zijn inderdaad niet... We hebben voornamelijk primair op Nederland gefocust. Um, aan de ene kant zou je inderdaad zeggen... Van, goh, met 16 miljoen, wat is het, 17 miljoen Nederlanders, is dat niet veel. Aan de andere kant zijn het wel mensen die zich bewust zelf in hebben geschreven... en is bewust zelf die uitdaging aan zijn gegaan. Um, wij houden het ook niet bij deze ene keer hoogstwaarschijnlijk... dus het is ook een goede opstart voor de eerste keer. Wij zijn heel erg tevreden. Gaan jullie dat dan ook checken? Nee, we gaan het niet checken. We hebben ook geen reglement aangemaakt. Mensen zijn hun eigen uitdaging aangegaan en het is aan hun hoe ze deze in gaan vullen. Als 100% van de deelnemers echt een week lang geen plastic koopt, zou dat fantastisch zijn. Maar wij zijn al heel tevreden met het feit dat die mensen dus bewust inkopen aan het doen zijn... en tegenkomen van wat de problemen zijn, uitdagingen zijn en wat de alternatieven zijn. En bestaat er nog steeds geen milieuvriendelijk plastic? Daar zijn heel veel vragen over. We hebben natuurlijk ook je hebt, uh, biologisch afbreekbaar plastic ja. tegenwoordig. Um, want op eerst mochten we vroeger geen plastic tasjes op een gegeven moment. Nog ja. het weer, want toen waren ze veel beter van kwaliteit. In die zin dat ze makkelijk afgebroken konden worden. Ja, of dat is eigenlijk niet dat het nog een probleem was. Nee, het is inderdaad nog een probleem. De keuringsdienst van Waarde, Want wij hebben onderzoek daarna gedaan. Die heeft een heel leuk uh, verslag gemaakt. En onderzoek gedaan naar biologisch afbreekbaar plastic. En dan kom je daar toch nog behoorlijk wat problemen mee. Tegen. Bijvoorbeeld, wat is criteria? Wanneer is biolo iets biologisch afbreekbaar? In principe is alles uiteindelijk biologisch afbreekbaar. En in het biologisch afbreekbaar plastic, en dat stoot natuurlijk ook wel aardig wat mensen voor de, uh, voor de borst, zitten heel veel genetisch gemanipuleerde mais. Wordt daarin verwerkt. Oh, krijgen we dat weer? Dus dat is ook weer een heel erg probleem. Ja. Dus oh. ik denk persoonlijk dat het wel een stap in de juiste richting is. Het is wel een. Um, juist een heel duidelijk teken van de consument geweest... van joh, we willen alternatieven. Ja. En dus ook van de verpakkingen in industrie... om te zoeken naar die alternatieven. Maar ik denk dat het beste alternatief is in dit geval... om dan te kiezen voor iets waar geen plastic om in ja. zit. En bijvoorbeeld want, met jouw tomaten. Bijvoorbeeld, ja. um, Want we, ik, heb, ik heb het hier wel vaker over gehad... Over, over die plastic soep die maar een probleem is. En dit is natuurlijk, nou ja, ik zei net een mooi initiatief. Het zet misschien die mensen aan het denken... maar die gaan na die week, neem ik aan, ook weer... toch wel weer gewoon over op een plastic zakje accepteren. Het lijkt wel alsof het een beetje een probleem is... waar niet echt een oplossing voor is. Het is een heel moeilijk probleem. En wij geven daar ook niet de oplossing voor. We hebben wel gekeken van... wie is nou schuldig aan dit probleem? Um, en wij denken allemaal. Dus wij als consument, maar de verpakkingsindustrie... de overheid, et cetera. Je ziet ook steeds meer dat er in steeds meer landen... plastic tasjes verboden gaan worden. Dat die niet meer... Uh, afgegeven mogen worden in supermarkten, in winkels, et cetera. Dus je merkt al dat er steeds meer van die stappen in de juiste richting komen. Het is aan die mensen zelf inderdaad of ze na die week... wel gewoon weer zeggen van nou, ik ga weer plastic gebruiken. Maar je zult uh, toch zien dat mensen steeds weer in een stappenproces... steeds meer bewust worden en steeds minder gaan gebruiken. Ja, door dan ben je echt van overtuigd. Er komt een dag dat plastic de wereld uit is. Als het naar mij ligt wel. Ja, nee. Ja, <laughs> mag kopen. Sander Boon, hoe luister jij hiernaar? Nou, ik, ik, ik moet eerlijk zeggen dat het, het, het, het probleem uiteindelijk van te veel plastic gebruiken... komt door te veel consumptie, komt door de consumptiemaatschappij... en door het feit dat onze economie de afgelopen jaren constant moest groeien. Uh, en ik denk dat dat eigenlijk een, een, een aantal tandjes te snel is gegaan... waardoor de, de, de bewustwording van het feit dat we zo milieuvervuilend zijn... Uh, eigenlijk te laat komt. Maar in die zin ja. lost het probleem zich misschien op als de economie op een maximale vart tempo gaat. Maar ja, het is toch ook, ik neem aan, dat er de, de, de verdienen waanzinnig veel mensen aan het fabriceren van plastic. Absoluut. Dat, dat, ja, absoluut. Daar, ja. bedoel, als, dat is zo'n probleem, lijkt mij. Ja, absoluut. Ja, behalve als ze dat gaan, milieuvriendelijk gaan doen, dan ben je eruit, toch? Ja, of alternatief. Of kan dat of niet? niet? Ja, dat is dus de vraag, inderdaad, ook met biologisch afbreekbaar. Kan plastic uh, milieuvriendelijk geproduceerd worden? Of kan, en we zijn natuurlijk als mensen echt gewoon ongelooflijk in, in, innovatief, ja. um, kunnen we alternatieven gaan zoeken? Wat is er mogelijk? Of gewoon weer even terug naar wat minder plastic. Een paprika niet in een plastic juistjes stoppen. En, en de andere kant, want uh, natuurlijk alternatieven zoeken... maar die plastic die is er, die groeit nog steeds. We weten waar die ligt. Is het zo moeilijk om daar naartoe te varen... en met een heel groot net dat plastic eruit te halen en alsnog op te ruimen? Ik denk dat dat een heel goed alternatief is voor de overbevissing. <lacht> <laughs> inderdaad, met grote sleep naar het land Want we leek, halen uh, weer vissen mee leekvissen. dan plastic. Ja, heb. op dit moment is er niemand die daar feitelijk iets aan doet. Organisaties als Greenpeace zijn erheen gegaan, maar ook voornamelijk voor bewustwording. En ik kan me nou even niet herinneren, maar ik heb laatst ergens iets gelezen over een alternatief. die dus inderdaad aan het kijken is van: goh, kunnen we daar een boot heen sturen? En hoe kunnen we dat in ieder geval gaan opruimen? Hmm. Maar goed, als we inderdaad um, zo doorgaan. Um, dan blijft dat probleem natuurlijk nog steeds bestaan. Want dat dat er zal meer plastic bijkomen. Meer plastic wat in onze oceanen terechtkomt. En dan kun je wel blijven Tuurlijk, opruimen. Maar je kan het met... aan twee kanten aanpakken. Absoluut. Lijkt mij zo. Ja. Wat mij zo opvalt is dat jij een t-shirt aan hebt voor deze week. Is dat wel uh, biologisch afbreekbaar en uh, recyclebaar is, en zo? Ja, die is helemaal organisch... Uh... <lacht> um, die is helemaal organisch uh, gemaakt, dit t Wat betekent dat, ja. dat die organisch gemaakt is? Nou, dat is van cartoon gemaakt natuurlijk, biologisch uh, cartoon. Uh, ook de opdruk, zit er geen chemicaliën, in. cetera. En je het blijft erin. hem dragen na deze week? Absoluut. Ja, nee, dat gaat niet deze week eruit natuurlijk. En jij gaat zo meteen boodschappen doen en dan doe je dan anderhalf uur langer over omdat je plastic moet mijden. Absoluut. Dat zou een, ik ben ook echt de uitdaging aan gegaan. Ik heb niet van tevoren ingekocht, gewoon net zoals ik normaal leef. En dat wordt voor mij ook een hele uitdaging. Ja, is dan ja. ook, je moet wel een beetje tijd hebben om plasticvrij inkopen te doen. Nee, je moet naar de markt, je moet. De Albert Heijn, dan kom je niet, niet meer weg. Nou, je hebt ook biologische winkels. En die, zijn natuurlijk, ja. die hebben vri, eh, tegenwoordig vrijwel dezelfde openingstijden als een uh, Albert Heijn, inderdaad. Maar duurder. Maar, maar het duurde. Maar goed, dat is een kwestie van prioriteit. het stinkt er vaak zo. Vind je? Ja, dat is misschien alleen niet bij mij om de hoek. Het ja, ruikt wat erg uh, milieubewust, ja. ik zou Ries Menting, dank. ik zo zeggen. Riesmenting dank. Praat zo verder. Dank je wel. I'm gonna you natuurlijk En Philip Bailey, Easy Lover. Elke dag bezoeken we Sterrenwijk in Utrecht, waar de bewoners intens meeleven met het EK voetbal. En dus met het verlies van afgelopen weekend. Maar de rust is na de verloren wedstrijd een beetje teruggekeerd. Het gewone leven gaat toch door. U luistert naar de Radio 1 Sportzomer. Hey, ik neem je mee. Welkom in Sterrenwijk. Hey, ik neem je mee. Hey, hey, hey, hey, hey. De Oranje Soap. Ik neem je mee. Ey, ey, ey, ey. Hoe lang zitten we hier, Cor? 26 ja. Dus 35 jaar. Haar man heeft hier een, een kastanje. Ik denk dat de jongens er hier mee gedouwd hebben. Toen die tijd, toen ik hier kwam wonen. Die gingen ik kastanjes zoeken in het park. En ik denk dat ze die er in hebben. Twee oude bomen uit Sterrenwijk. Kor, de zus van Riet... En buurman Jan. Boven het bankje voor het huis is het een en al oranje. Het oogt vrolijk, maar dat is het niet. April vorig jaar kregen we het horen dat mevrouw ziek was. En uh, november vorig jaar is ze overleden, tijd van half jaar. Ja, we waren precies 54 jaar getrouwd. Mijn maanden ook, elf maanden. Zo is dat ook gebeurd. Ja, ja blaaskanker. Die het wijk, heel veel, die ziet er heel veel. er wat in de grond zit hier. Ja. Het een of het andere gif of wat ook, ik weet het niet. Nee. Je hoort er zoveel van en de lopen die hier nog een paar. Ja. Zoals Giel, die loopt daar. En ja, dan... heel veel, dat wijk. Of het dan met die kromruim te maken heeft of wat ook, dat is uh, het grondwater, je weet het niet. Nee. Je moet er wat van maken. Ja. ja, ik heb er geen interesse in op het ogenblik. Vroeger was het nog veel gezelliger hier, nee. want haar man... En hiernaast, dat vizier is allemaal in naast En ja. uh, Fred. Fred deed het altijd. Die deed ja. het altijd. Nou, dat was uh, een lust om dat allemaal te zien. Dat was met veertig man minder gezeten Ja. Ja, echt. Deen we onder elkaar wat geven, weet je wel. Je kan niet veertig man laten komen. Nee, dat kan niet. Nee, uh, die bracht een stuk kaas met kippenpoortjes mee. Die bracht ja. dit weer mee. Dat en is hartstikke figuren, leuk. En, uh, het, het kan er wel gezellig zijn, maar ik heb er geen interesse in op het ogenblik. Ik ben een beetje down. Ik heb nog voor een dochter te zorgen, die is uh, invalide. Die woont thuis, die zit op de dag, zit op een dagverblijf. Met de geboorte is er een aardje in de hoop gesprongen. Ja, dat is wat krijgen, mijn, en ja. en uh, ze hebben mijn vrouw te lang laten liggen. Ja. Want die was te nauw van bekken. En uh, nou, toen hebben het te lang geduurd. En toen hebben ze uh, met de keizersneegraad, want dat was goed geweest. Maar dat hebben ze niet gedaan. Ik heb een gezonde zoon en een dochter. Die, die is ook wel gezond, maar ze is spastisch, ze moet helemaal geholpen worden. En dat wordt dan betaald, dat ze daar uit dat dagverblijf zit. Maar er wordt al gepraat dat we zelf moeten gaan bijbetalen. Dus, ja. Want ze gaat daar graag naartoe. Wat heeft zo'n meisje thuis? Tenminste, meisje, het is een vrouw van 52. Wat heeft ze thuis? Niks. Ze zit nu al in een put door de moeder. Want zij en de moeder, dat was een twee-eenheid. Je zou ze altijd samen ja, hoor. Ja, ja. Je Zou ze altijd samen, maar uh, ze zit ontzettend in de put. Het is heel moeilijk. Ik zeg altijd, ik ben een gelukkig en een tevreden mens. Ja, ik ook. Echt, dat waar. Ik wij, hoef ja. niet te klagen, ik heb maar nee. het best redden en met mijn week in het erbij. En ik hoef niemand om mijn boterham nee, ik te ik vragen of wat ook. Nee, dat. En af en toe mijn kleinkinderen nog een toestappen ja. en dan ben ik een heel tevreden ja, mens. Ja, ik ook. Ik, ik ook. Zijn met grote huis, hoor. Ja. Ik heb vier slaapkamers. Ja, jij hebt op ook nog een slaapkamer, ja. Ja. hè? Dan denk ik wel eens, zal ik weggaan? Dan zeggen mijn jongens, maar waar moet je naartoe? Je bent nergens meer. Ja, je bent niet... Als je oude boompjes gaan verplanten, dan gaan ze dood. Ik gaan ja. oh, niet dood, want nee. ik wil honderd nee. worden. Ik, ik wil ook honderd worden. honderd oh, ja. ja. Ik neem je mee. Oh, weet jij toevallig als je teen heel dik wordt of die dan gebroken is? Ja meisje, er zijn dat ziekenhuismotten of wat ook. Ik zou het niet weten. Ik ben die dokter. Nou hij, uh, hij is veel aan het voetballen. Mijn zoontje Eddy en ja nou wordt die teen gewoon ineens heel dik. Dus ik denk dat hij hem of uh, ja of dat hij overbelast is of dat hij ik weet het niet, maar ik vertrouw het niet helemaal. Ja dan misschien aan zijn foto maken. Ja. Als al, een Delemala, de toch het, <laughs> het wordt nou echt, hij uh, had er al een paar dagen last van, maar ik zie net pas dat hij echt heel dik is. Dus uh, het is uh, zijn linkervoet en hij is links. Dus, uh, en de hele dag aan het voetballen. Ja, dat, dat is mijn nog... dochter. Ja. Eddie, die heeft de pijn heel erg uh, last van zijn teen ook heel erg de laatste tijd. En hij, hij kan ook heel goed voetballen. Maar hij gaat de laatste tijd niet zoveel meer, omdat hij ook heel erg last heeft van zijn grote teen. Een heuse blessure bij de kleine voetballer Eddy. Is zijn teen gebroken of valt het mee? Luister morgen weer naar de Oranje Soap tijdens de sportzomer op Radio 1. Morgen dus een nieuwe aflevering van de Oranje Soap uit Sterrenwijk. Hier de gast Ries Mentink, hij strijdt tegen plastic... en Sander bonen hij heeft verstand van geld. Wat jullie een kater na het verlies van Nederland? Ik moet eerlijk zeggen, ik was bij een feestje, maar ik heb het niet gezien. Dan met u de enige, enige Nederlanders een ja. beetje. Er, er, er stond ook niks aan tijdens het feestje. Ja, er stond een heel groot scherm, maar ik stond op een andere plek... lekker te genieten van een, uh, van een consumptie In en, uw eentje. en lekker te praten met mensen. Oh, wel met mensen. Met mensen. Maar dan heb je ook geen kater, dat is het voordeel. Ja, hier zit er nog een van de Nederlanders. Ik zat in de trein vanuit Gent uh, terug naar Amsterdam. Alleen? Alleen? <laughs> nee, dat viel eigenlijk nog best mee. Dat, stond ik, dat vond ik wel jammer, stond ik wel om te kijken. En ik merkte dat we verloren hadden doordat ik veel oranje supporters in Amsterdam uh, mij tegemoet kwamen en die niet echt vrolijk overkwamen. Maar kan het jou gewoon geen bal schelen of moest je in die trein zitten? Nou, ik moest in die trein zitten, want ik moest naar huis en ik had een vergadering die zaterdag. Um, en het, dat me geen bal kan schelen is niet zo. Maar ik ben niet een fanatieke volger. Nee, dat is wel duidelijk. Ik helemaal ja. perplex. Ja. Lieselot, je hebt het wel gezien. Ja. Mag ik hopen? Ja. ja. Okay. En met mijn vele anderen. Ja. Ja. Ja. Goed, u hoort er al. Het is tijd voor het nieuws van half elf. Gelezen door Lieselot Thomas. Dit is Radio 1. Want 9,8 miljoen mensen hebben we zaterdag gekeken naar Nederland-Denemarken. Zo blijkt uit cijfers van Kijk- en Luisteronderzoek. 8,6 miljoen mensen zagen de wedstrijd thuis of bij iemand anders thuis. 1,2 miljoen mensen keken in een café, op een plein of op het werk. Gisteren werd al bekend dat 6,8 miljoen mensen thuis hadden gekeken. Het Maastad ziekenhuis in Rotterdam heeft vorig jaar een verlies geleden van meer dan 14 miljoen euro. Het ziekenhuis erkent dat dit voor een belangrijk deel wordt veroorzaakt door de Klebsiella affaire. De aanpak van de affaire kostte miljoenen en de omzet viel tegen omdat patiënten wegbleven. De Europese beurzen zijn geopend met flinke winsten na de aankondiging van dit weekend dat Spanje Europese steun krijgt voor zijn banken. De beurs in Madrid staat nu zo'n 4,5% in de plus. De Amsterdamse AEX-index bijna 2%. Procent.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 Awb Verkeersinformatie. Op de ring A10 West richting de Nieuwe Meer. Daar staat tussen Westpoort en Olsdorp 2 kilometer file. De linker rijstrook is daar dicht. A15 Gorkum richting Rotterdam. Tussen Hardingsveld, Giesendam en Sliedrecht West 2 kilometer. Daar staat een stilgevallen auto. De rechter rijstrook is daar dicht. En dan de N57, Ouddorp richting Middelburg. Tussen Middelburg Noord en Danpoort is de weg dicht. Dit in verband met water op de weg. Rijkswaterstaat heeft daar een scheur in het aquaduct ontdekt. En een omrijroute is via de U31... Dan de N69 neerpelt richting Eindhoven. Tussen leende en Dommel is de weg in beide richtingen dicht. En Rijkswaterstaat verwacht dat de weg er om drie uur weer open is. Dit is de Radio 1 Sportzomer. En in die sportzomer kunt u zometeen luisteren naar de column van Ebro Oemar. En met duiken in de economie was deze crisis er geweest... als we de goudstandaard nog hadden. En welke rol kan goud nu nog spelen? En wilt u ons volgen of iets melden? Dat kan via radio1.nl en op Twitter via hashtag radio1sportzomer. <telling> Assim você me mata. Ai, me maakt, ai ai, me te pego je me maakt, als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 Ai, zei, je, me Ai, Ai, se eu te pego, Ai, Ai, se eu te pego, zei. Ai, zei. Ai, se eu te pego, de eerste ronde van de Franse parlementsverkiezingen is voor links goed verlopen. President Hollande die kan dus waarschijnlijk zijn verkie verkiezingsprogramma grotendeels uitvoeren. Ron Linker die vatte de verkiezingsnacht samen vanuit Parijs. Een grote overwinning voor links en dus volgens partijsecretaris Martine Aubry van de PS een signaal dat de kiezer vertrouwen heeft in president Hollande. Frankrijk ondersteunt de verandering, concludeert de Parti Socialiste. Uiteraard wordt dat bestreden door de rechtse UMP. Secretaris Jean-François Copé zegt dat iedereen maar eens naar de exacte cijfers moet kijken. In absolute aantallen heeft hij gelijk. De UMP is dan de grootste vermoedelijk, maar dat vertaalt zich in een districtenstelsel niet automatisch in het hoogste aantal zetels. En toch roept premier Jean-Marc Ayrault zijn aanhang op om massaal te gaan stemmen in de tweede ronde aanstaande zondag. J'appelle les Françaises et les Français à se mobiliser dimanche 17 juin pour donner au président de la République een majoriteit. Large, solide en coherent. Zegt premier Eros. Blijft over het Front Nationaal. Marine Le Pen deed zelf mee in een kiesdistrict in het noorden van het land. Een plaats waar haar partij goed scoort. De extreem linkse Jean-Luc Mélenchon deed er van alles aan om haar te verslaan. Maar moest gisteravond toch de handdoek in de ring gooien. Tot vermaak van Le Pen en haar aanhangers. Het Jean-Luc Mélenchon... Démontre... De aanhangers van Le Pen die zingen optimistisch... maar of ze in het Franse parlement komt, is nog verre van zeker. Er kwam 100 miljard voor de Spaanse bankensector aan te pas dit weekend... om de rust in financieel Europa te laten terugkeren. Voor het zover was, was de zorg groot. Als Spanje om zou vallen, dan zouden de gevolgen voor Europa heel groot zijn. Maar is de oplossing van 100 miljard een blijvende? Daar gaan we over praten met Sander Boon. Hij schreef het boek De Geldbubbel. Uh, opnieuw, goedemorgen. het ja, afgelopen weekend dus een, heel, een hele grote zak met geld richting Spanje. Was het nodig? Het was, denk ik, absoluut nodig. Uh, de markten waren opgedroogd. Uh, wat wil zeggen dat er geen uh, schuldpapier meer werd verhandeld. En dat zou kunnen betekenen dat Spanje geen geld meer kan ophalen... om zijn schulden te betalen en te herfinancieren. En dat had een enorm groot probleem uh, in de banksector veroorzaakt. Want uh, banken kunnen dan niks meer doen, geen geld meer uitlenen? Uh, nou, als Spanje dan voor iets zou gaan... dan zou ING bijvoorbeeld die 40 miljard aan uh, Spanje On, Onze ING? In het, onze ING uh, heeft enorm veel schuldpapier uit, uh, in Spanje. Uh, dus, er, er zitten overal uh, belangen tussen banken en tussen overheden. En als dit niet was gekomen... Uh, en overigens net als uh, eerder in Griekenland, in Portugal, in Ierland... en mogelijk hierna, uh, als de rust is weergekeerd... dan gaat het onherroepelijk ergens wel weer opspelen. En ik kijk nu eerlijk gezegd naar Italië... waar de, de hervormingen tot stilstand zijn gekomen... Dus daar zou het volgende probleem zich kunnen voordoen. Maar er en zo was van probleem naar probleem. De Spaanse premier die zei geloof ik, nou mooi, ik kan ik nu lekker naar het voetbal. Ja, dan de zijn euro gered. is gered. Ja. En, uh, nou, dat zeiden dus ze ook uh, twee jaar geleden naar Griekenland. En, en, en eigenlijk zeggen ze dat na iedere reddingspoging, en dat moeten ze natuurlijk ook wel, ze verkopen vertrouwen. Um, naar, ze verkopen vertrouwen. De politici en de, de beleidsmakers en, en de bankiers. En, en dus, moet je, zeggen, is, dan, en dus dan... moet je zeggen dat het goed gaat? Dus moet je zeggen dat het goed gaat... ook als je stiekem weet dat het niet zo is. Ja. Komend weekend verkiezingen in Griekenland. Ja. Is het toevallig dat deze reddingsoperatie net voor die tijd plaatsvindt? Dat is zeker niet toevallig. Ik denk dat ze dat absoluut uh, uh, uh, losstaande feiten hebben willen laten zijn. Uh, dus dat het een bewuste actie is om het een week eerder uh, voor Griekenland te doen. Want dan Want... wordt het volgende probleem misschien weer... Gaat Griekenland een, een partij kiezen die zegt... Ja. ik ga niet met de bezuinigingakkoord Want stel dat er in Griekenland het komend weekend iemand wint... die zegt van al dat gezeur van Europa, daar houden we ons niet meer aan... en in dat weekend zou ook het probleem met deze bank hebben gespeeld... dan zou dat vertrouwen waar u het net over had een enorme knal gekregen hebben? Dat denk ik dat het probleem een stukje groter was geweest. Ja. Maar voor veel mensen is het toch gewoon heel veel geld in een bodemloze put... en het gaat maar door... We ja, zitten nu al op vier landen. En uiteindelijk gaat er niet eens geld in, maar uh, weer nieuwe schuld. Want dat geld moet elders weer worden geleend. Uh, onder andere uit Nederlandse namen, omdat wij toevallig kredietwaardig zijn. En zo um, uh, bouwen wij een heel schuldkasteel op... Um, uh, waar de schuld niet verminderd wordt, maar uh, vermeerderd. Ja, maar in Spanje wordt er ook inmiddels wel stevig bezuinigd, toch? Nou, ze hadden een, geloof ik een begrotingstekort van 8,5%. En, en dat is ook iedere keer het probleem. Eerst is het 6, dan blijkt het 7 en nu is het 8,5. En, ja. en misschien is het volgend jaar blijkt achteraf dat het 10 is. Dus de, de, ook Griekenland, um, uh, er wordt wel pijn geleden... maar dat heeft meer uh, als oorzaak dat de, de economie krimpt... dan dat het door de overheid wordt bezuinigd. Oh, ja. Want ja. uiteindelijk gaan die, die overheden gaan nog steeds dieper in de schuld. Ja, u zegt er wordt steeds schuld met schuld, met schuld, met schuld weer opgevuld. Ja. En dat is uiteindelijk geen oplossing. Nee, het, het, het, het grote probleem, en dat is de, die, die, eigenlijk die geldbubbel... wij hebben een, een, een geldsysteem waarin lenen, lenen, lenen heel erg makkelijk is geworden... sinds goud als monetair anker eruit is gegaan. Ja, dat uh, gegaan. is een kernzin voor u, hè? Dat is absoluut waar. De, de, de, de, de grote banken die we hebben, het enorme financiële systeem dat we hebben... de, de, de logge inefficiënte verzorgingsstaten die we hebben... zouden allemaal niet hebben kunnen bestaan... Als wij nog op een goudstandaard of een monetair anker. Uh, goud als monetair anker zijn. Maar dat moeten we even uitleggen. Want wat was dat? Goud als monetair anker. Uh, dat betekent dat je, dat je uh, als overheid en als bankwezen houdt aan vaste waardestandaard. En uh, uh, dat betekent dat je uh, uh, eerst moet sparen voordat je, je iets uitgeeft. Uh, en dat je de discipline moet hebben om binnen die bandbreedte te blijven. Want je hebt dan een hoeveelheid goud. Dat is een bepaalde hoeveelheid geld waard. En meer dan dat is er gewoon niet. Ja, en dat kan. Uh, uh, maar dat, dan wordt het wat technisch misschien. Uh, uh, kijk, onder zo'n. Een uh, goudstandaard, dat is zeg maar hetzelfde als een meter of een kilo. Ja. Dan is het voor ondernemers enorm makkelijk om uh, vooruit te zien wat een, een, een uh, investering uh, uh, terugverdient. En uh, uh, daarom, onder een goudstandaard, groeit de economie eigenlijk gewoon heel goed. Is er is heel veel globalisering. Maar dat is allemaal gebaseerd op, op eerlijke groei, zeg maar. Omdat, lening, die, waarde, omdat die waarde vaststaat? Omdat die waarde vaststaat en omdat dat een soort uh, maatstaf is... Waar je aan je, ja. waaraan je je kunt houden. En wie heeft dat wanneer losgelaten en waarom? Nou, dat, ik, ik beschrijf in mijn boek, ik ga echt honderd jaar terug... want we hebben dat met z'n allen gedaan. Er is een maatschappelijk klimaat gekomen in de 19e eeuw... van maakbaarheid en vooruitgangsgeloof. Uh, de, de vakbonden kwamen op, uh, belangengroepen... en die, die moesten met elkaar uh, samen door een deur... Uh, in datzelfde uh, um, veld ontstond de, de Eerste Wereldoorlog... en die is grotendeels gefinancierd met de geldpers... En na de Eerste Wereldoorlog kwamen de overheden erachter van. wacht eens even, als we die geldpers in kunnen zetten voor oorlogvoering. dan kunnen we het ook om de maakbaarheid te financieren. Aha. En daar is het eigenlijk mis gegaan. Er zijn gewoon meer geld gaan drukken op een gegeven moment. dan er uh, aan, aan goudwaarde tegenover stond. Overheden wilden meer geld uitgeven. dan er via belastinggeld binnenkwam. En, en, daar en dat plukken plukken is wij ja nu de wrange vruchten van. Uiteindelijk Hij heeft het wel, wel lang gewerkt. Het, het, is, het, is, het heeft heel lang gewerkt. En, en dat komt omdat je. Een, een, uh, en dat is ook afgelopen 40 jaar gebeurd. iedere keer als er een recessie dreigde, uh, werd door centrale bankiers die. In, dat, in die papieren standaard eigenlijk de, de meesters zijn geworden... van, uh, van het, het bespelen van vertrouwen, mm. uh, zijn iedere keer de rente gaan verlagen... en overheden zijn fiscaal gaan stimuleren om die economie uit de recessie te krijgen. Ja. En dat is veertig jaar lang goed gegaan. Maar nu... Uh, want dat dan is... rekent u vanaf 1960, nou, 19, 19, uh, 1970? 1980 eigenlijk, 80. want dat is de, de, de, de, toen zijn de financiële markten gedereguleerd. Okay. En dat was eigenlijk de, de, de, de, het moment dat overheden een, een, een vrijwel onuitputtende geldpoel kregen om uit te lenen. Ja, u zegt, daar moeten ze mee stoppen. Nou ja, het is, het, het, het is onvermijdelijk dat het stopt. Want kan het is... dat? Is er een weg terug? Op een manier dat we niet allemaal aan de bedelstaf raken en überhaupt geen plastic meer kunnen betalen ja. als we naar de bakken gaan? Uiteindelijk ja, uiteindelijk, we hebben veertig jaar lang geld, tegelijkertijd geld kunnen uitgeven en geld kunnen sparen. Want een staatsobligatie stond bij een pensioenfonds op de balans als bezit. Ja. Dus het spaargeld dat wij in pensioenfonds hebben gestoken, hebben zij al gegeven aan de overheden. Overheden hebben het uitgegeven en een briefje voor in de plaats gezet. Ja. Wij betalen terug uit toekomstige economische groei. En die groeit nu niet omdat we te veel schulden hebben. Dus de, en de rente is op zijn laagst. Dus we kunnen ook niet meer stimuleren door renteverlaging. Dus we hebben een enorme schuldpool. Dus tegen een hele lage rente. Ja, het is alles nu on, gebaseerd op schulden eigenlijk. Ja. Onze hele economie. vroeger ja. op de goudstandaard. Ja. Zegt u daar moeten we dan naar terug. Want dat is veel veiliger. Nou, ik denk dat, het, dat je niet met de knip van de vinger kunt zeggen. We gaan terug naar een goudstandaard. Ik denk dat, want uh, hebben dat, we nog zoveel goud als we nu geld hebben. Nou, elke econoom die zegt dat er tekort goud is. Die, die vertelt fabeltjes en is eigenlijk geen econoom. Want iedere econoom zou moeten weten dat als er iets tekort van is. Dan moet de prijs omhoog. Dus dan wordt het goud gewoon meer waard. Exact. Maar ik had begrepen dat er echt wel al centrale banken zijn... in verschillende landen die goud aan het inkopen zijn. Nou, de, de, in Azië in ieder geval, want die hebben heel veel dollar schuldpapier... want wij praten nu over het Europese probleem... maar in wezen is het probleem tussen Duitsland en Griekenland... en Zuid-Europa is hetzelfde probleem wat wereldwijd speelt tussen Amerika en China. Uh, die stapelen ook be beloften met elkaar op... Uh, en daar gaat onderroepelijk ook een einde aan komen, want Amerika zit ook inmiddels zo diep in de schuld... dat nu men begint zich af te vragen of ze ooit wel die schuld gaan terugbetalen. Oh ja, dan, en dat kan niet. We, we gaan nu even de baas maken van de wereld. Wat zou u doen? <hums> nou, er zijn twee mogelijkheden. Uh, nee, of, u moet kiezen. Of centrale banken kiezen ervoor om uh, met hun geld uh, uh, fysiek goud te kopen... en daarmee hun geld te devalueren ten opzichte van goud... Daarmee uh, uh, wordt het goud op de balans van overheden en centrale banken meer waard. En wat merken wij daarvan? Dat in ieder geval het, het, het, het, het geldsysteem weer solvabel is. Dat er weer dekking is van uitstaande schulden. Maar maakt hm. het voor ons gewone burgers wat uit? Kunnen wij nog naar de bakker? Nou, dan is de kans groot dat het systeem kan blijven functioneren. Maar okay. het is een bewuste keuze. Maar nou, dan, dan, dan, dan moet er ook een nadeel aan zitten. Wat is het nadeel wat eraan zit? Dat uiteindelijk overheden moeten erkennen dat ze niet meer kunnen lenen, lenen, lenen. Hm. En, en uiteindelijk en dat, dat banken uh, uh, moeten erkennen uh, dat ze insolvabel zijn en dat die moeten worden opgesplitst. En er komen dan grote veranderingen. En die veranderingen, die wil die. die, die, die ja, ik zeg altijd, de coterie, die wil dat niet. Want oh. ze proberen het al vijf jaar voor zich uit te schuiven. En wie is de coterie? Nou, dat zijn de mensen in Brussel en, en uh, IMF. Die, die, uh, die dat doen, uh, doen alsof het heeren, ons, die doen doen alsof ze het oplossen, maar die zijn eigenlijk het probleem, zegt u? Zolang uh, uh, goud niet zo'n monetair uh, gewicht krijgt zijn ze eigenlijk bezig met het stapelen van beloften Will I sit and wait and wishin you believed in superstitions they may be it see the signs The Lord knows that this world is cruel and ain't the Lord no I'm just a fool and I love somebody don't make them love me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 sitting, waiting and wishing. Elke dag van 10 uur ochtends tot 11 uur s avond. De Radio 1 Sportzomer van 2012. Nu de dagelijkse column vandaag van Ebru Oemer. Goeie morgen, morgen nog steeds. Jij keek even een half op de klok. Het is nog steeds morgen. Columnisten bij de Radio 1 Sportzomer. En waar kunnen de mensen u ook alweer nog meer van kennen? Uh, metro. Mensveld. Ja. Dat vooral de metro, de, ja, er precies. wordt toch veel mensen gelegen. We hadden het net even over uh, of u wel de wedstrijd had gekeken. Want dat was nu een, een, een onderwerp geworden hier aan tafel. Een klein gedeelte maar. Ik heb de eerste helft gezien en toen ben ik afgetaald naar Soldaat van Oranje, de musical. Dat ja. was echt waanzinnig goed, kan ik iedereen aanraden. Dat was wel waanzinnig goed. Het was waanzinnig, dat, dat geëmmer over dat voetbal de hele tijd. Het is al drie dagen geleden en we hebben het er nog over. Ik ja. denk, hou eens op man. Tot en met woensdag dan is het klaar. Waarom? Nou, dat dan duurt moeten we toch... weer. Dan liggen ja, we maar het, misschien... het hele gedoe duurt toch nog twee weken. <laughs> Zeker, drie. Ja, nou ja. dan. Nee, de hele timeline zit vol met bonscoaches op Twitter, dus uh, ik ben er echt wel klaar mee. Dus laat me raden, uw column gaat niet over sport. De column gaat niet over sport. Ik ben benieuwd. Vrijdag meldde Mark Rutte voorlopig nog steeds onze minister-president... dat het allemaal heel vervelend is... dat de regels met betrekking tot gezinsvereniging niet worden aangescherpt. Er komt geen leeftijdsverhoging en ook geen hoge inkomenseis... voor mensen die hun partner uit landen buiten de Europese Unie willen importeren. Europa geeft daar geen toestemming voor. Van Europa mogen we onbeperkt kansloos blijven importeren. Kansloos, ja. Want laten we eerlijk zijn. Weinig importbruiden trouwen met Willem-Alexander... Mijn eigen ze betaalde 10.000 euro aan een Marokkaan die haar niet overkomen. Zie daar een gangbare definitie van gezinshereniging. Is weinig hoor, sprak ze. Vriendinnen betalen 25.000. Ik ken die verhalen van vroeger, toen in Rotterdam kansarme 50.000 gulden en meer betaalden voor een verblijfsvergunning. Het kan toch niet waar zijn dat anno 2012 deze praktijken nog steeds bestaan. Ik wil ook wel trouwen hoor, gooi ik een balletje op. Even checken of ik haar goed begrepen heb. Ze begint te stralen. Jij trouwen? Hoef niet echt trouwen, hè? Ik vraag mijn broer. Nog steeds wil ik het niet geloven. Ja, voor honderdduizend euro knik ik. Ik vraag, concludeert zij. Een fractie van een seconde flitst een ton netto door mijn hoofd. We weten niet allemaal Prem die een slagersonderhandeling met Radio 1 en de media uitvecht. Een ton netto, daar moet ik toch een jaar of twee voor werken. Nee, zucht me verstandig ik. Doe maar niet. Ze haalt haar schouders op. Een gezinsvereniging is niets anders dan een huwelijk tussen mensen die elkaar amper kennen. Veelal wordt de vrouw afhankelijk van haar importeerder. Importhuwelijken zijn vrouw onterend. Mannen importeren hun eigen persoonlijke slaaf die ze mentaal mishandelen en als het tegen zit ook nog fysiek. Ik heb het gezien bij mijn hulp Hayat, die vol verwachting uit Marokko verhuizen om te trouwen met een Marokkaan in Nederland. Ik heb het gezien bij mijn hulp Hafida, getrouwd met een Nederlander die dacht wat een Marokkaan kan, kan ik ook. En dan nu het slimmerikje Fatima. Niet getrouwd. Gewoon 10 miljoen gedokt om Marokko te ontvluchten. Alle drie zijn het doorzetters die niet verder komen... dan hun geld zwart te verdienen door schoon te maken. Nee, echt, een aanbeveling voor Europa, hoor, importhuwelijken. En als Mark die ellende die importhuwelijkheid niet kan stoppen... zit er maar één ding op. Geert, doe er wat aan aan Europa. Dankjewel, Ebro. Omar. Volgende week weer, dezelfde plek. Helemaal leuk. Ja, Eerst weer even zuren voetbal. Succes. <laughs> Met een beetje succes voor jou zijn we er dan vanaf. Morgen de column van Peter Middendorp. Ja. So Guy, Mary Wells. Hier aan tafel zit er nog uh, Ries Menting van de Zero Plastic Week en Sander Boom van uh, de Geldbubbel. Ries, um, wat, wat is nou het volgende project? Want dit gaat dan deze week door. Heb jij al een nieuw, een nieuw plan? Nou, ik heb heel veel plannen in mijn hoofd. Het is even kijken welke we gaan uitvoeren. Uh, maar ik zie bijvoorbeeld al gewoon een maand, elke maand een nieuwe uitdaging. En dan kan plastic zijn, maar we hebben natuurlijk nog zoveel problemen in de wereld. Dus genoeg uitdagingen. Maar iedereen noemen we waarvan je zegt, Van, daar moeten we nou echt iets aan doen. Ik denk dat we echt iets aan moeten doen als ik het over puur over het consumptiegedrag heb. Uh, bijvoorbeeld papier verantwoorde papier in te uh -oh. inkopen. In Recycled. <laughs> je deze, deze stapel gezien hier? Ja, maar dat kan gerecycled of in ieder geval FSC-gecertificeerd zijn. En dat betekent dat er uh, goede bomen voor gekapt zijn? Dat het duurzamer gekapt wordt en niet met uh, clearcutting, zoals we dat in het Engels noemen. Dus hele gebieden Maar jij, jij kijkt ergens waar er nog iets is ter wereld dat opgelost moet worden... en dan stort je je daarop. Dat kan van dan, alles zijn. Ja, ik zie heel veel problemen, maar ik zie dus ook heel veel oplossingen. En ik heb gewoon zoiets van, nou, ik kan op de bank gaan zitten... En maar daar heel erg aan ergeren. Of ik kan gewoon op een positieve manier proberen mijn steentje hm. bij te dragen. de Boon, ben je eigenlijk een bondgenoot als je zegt we kunnen niet eindeloos doorgroeien? Ben je dan een bondgenoot van uh, Ries Menting? Nou, dit gaat me heel erg aan het hart. Uh, we hebben als Nederland geloof ik een voetafdruk van 3,5 keer de aarde. Uh. Als elke uh, aardbewoner zo zou consumeren als Nederland zitten we op 3,5 uh, aardbol. Uh, ja, in, in mijn optiek uh, uh, ligt een groot gedeelte van ons geldsysteem daaraan ten grondslag. En dat lenen lenen maakt natuurlijk dat je heel veel koopkracht... uit de toekomst naar het hier kunt halen en het hier lekker kunt uitgeven. Oh ja. als, dat allemaal, als we een duurzamer geldsysteem zouden hebben... dan zouden denk ik ook heel veel problemen um, uh, waar we nu mee zitten... zoals de plasticsoep, maar ook de parmaham... die 33.000 kilometer moet rijden voordat die parmaham heet. Daar zouden we dan van af zijn. Als u, Waschijnlijk... u beide uw zin krijgt, dan wordt de wereld milieuvriendelijker, maar worden we ook met z'n allen een stukje armer. We Hier, gaan, we gaan denk de ik een stukje, uh, misschien wordt het ook wel een stukje gezelliger. Omdat we het uh, uh, wat meer verantwoordelijkheden krijgen. en gezelliger. En uh, we gaan wat meer met elkaar samenwerken. In plaats van dat we uh, nu eigenlijk een, een, een soort dienstensector hebben... waar we heel veel persoonlijkheid uit hebben gestreven. Oké. Okay. Sander schrijver van de Geldbubbel en Ries van de Zero Plastic Week. Beide hartelijk dank voor jullie komst. Graag gedaan. Dank, dank je wel. Zometeen nog veel meer sportzomer. Radio 1.